17 tot 21 graden. De dagen daarna veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oh,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 Ja, nu, nu, nu zet je me klem met mijn eigen tekst. Want ik had een aantal functies uh, bij elkaar geraapt uit uh, de literatuur. En de functie was natuurlijk ook dat men routen had op mooie feestelijke dagen. Men had toen nog de Koninginnedag. En de dag waarop uh, Nederland Nederland werd na 75 en 100 jaar. De, toen heeft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 Los días a Dios le pido Adiós le pido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 ik weet niet of daar veel eisen aangesteld zijn. Ik denk wel dat er eisen gesteld zijn aan het volume water wat, wat erin moest vanwege de, het verbruik wat ingeschat werd. Men had daar twee bassins in de Nieuwe Toeren, een hoog bassin en een laag bassin. Het hoge bassin werd gebruikt voor de boulevard en het lage bassin was voor het dorp eigenlijk, het lage gelegen dorp, zodat ze overal ongeveer dezelfde druk hadden.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 I'm gonna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 see, baby, see, it's perfect now. Oh. I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All well, the attraction, the tension, don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing, Just seem to have a plan. My will on self-restraint have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know oh, that's no, a bit that's that's too hard that's that's to explain CIA am fantasy A refugee Let me back With the Fugees From a third world country I'll go back Like when Pac carry crates For Humpty Hump We lead a whole club Jizzy Why the CIA Why Haitians. I ain't guilty It's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we on our own boat I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you boy Come on let's go Real slow Baby like this is perfect. Oh you know I'm on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 Vanuit Malta is opnieuw een schip met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Het schip hoorde eigenlijk bij het konvooi dat gisteren werd aangevallen door Israël, maar kreeg pas vandaag toestemming om te vertrekken. De Israëlische marine heeft aangekondigd dat ook dit schip zal worden tegengehouden. Premier Erdogan van Turkije noemt de aanval van gisteren, waarbij zeker negen doden vielen, een regelrechte slachtpartij. In het konvooi voeren honderden Turken mee. De VN-veiligheidsraad eist een onafhankelijk onderzoek. Met de twee Nederlanders die gisteren door Israël gevangen zijn genomen... gaat het goed, zegt de Nederlandse ambassade. De politie in Zwolle heeft de afgelopen weken een jeugdbende opgerold. Acht jongeren van 14 tot 21 jaar hielden zich bezig met diefstal... mishandeling en het plegen van overvallen. Bij sommige bendeleden werden thuis vuurwapens, munitie en gestolen motoren gevonden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Twee speciale politieteams die onderzoek doen naar overvallen in Overijssel kwamen de bende op het spoor. Het weer, vanavond wisselend bewolkt, in het zuidwesten kan het regenen. Vannacht klaart het op en taalt, daalt de temperatuur tot een graad of 9. Morgen is het zonnig, het wordt dan 17 graden aan zee tot 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Show.